7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal horen dus van wethouder Giros... uit Amsterdam welke universiteit naar Amsterdam willen komen. En er is een schrijnend gebrek aan opleiders van blinde geleidehonden. Zo dadelijk hoort u daar meer over in het NOS-journaal met Jan van der Putten. In verschillende steden in Brazilië zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. In São Paulo, de grootste stad in het financiële hart van het land, liep het uit de hand. Een klein groepje betogers probeerde het stadhuis binnen te dringen. Ook op andere plekken ging het mis, vertelt correspondent Mark Bessems. Ze hebben een winkel geplunderd, ze hebben een uh, televisiewagen van een Braziliaans televisiezender hebben ze in brand gestoken. Een politiepostje in brand gestoken. Betogers hebben ook uh, zelfs geprobeerd om een theater binnen te vallen. Er was op dat moment een opera aan de gang, een voorstelling... en er waren ongeveer 300 man binnen. Dus het was een onrustig nachtje. De protesten van de laatste dagen zijn gericht... tegen onder meer slechte openbare voorzieningen en corruptie in Brazilië. Afgewezen asielzoekers komen in Nederland niet meer automatisch in de cel. Staatssecretaris Steven van Justitie zegt in de Volkskrant... dat hij een voorstel voor versoepeling van de vreemdelingenbewaring... naar de ministerraad stuurt. Alleen agressieve en criminele asielzoekers worden nog opgesloten. De overige vreemdelingen krijgen een meldplicht... krijgen onderdak en bewegingsvrijheid. Nu komen veel vreemdelingen nog achter de tralies. En daar kwam hevige kritiek op... na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov.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 Thestia heeft beslag gelegd op onder meer de villa van Staal op Bonaire... zijn huis in Krimpen aan de Lek en zijn pensioenpolis. Op de A16 bij Zwijndrecht heeft de politie geschoten op een auto. De politie. De inzittenden van de auto die werden uh, langs de kant van de weg gezet. En uh, daar werden zij gecontroleerd. En tijdens die controle uh, hebben zij toch geprobeerd om, uh, om weg te rijden. Dat leverde een gevaar op uh, voor de agenten die de controle uitvoerden. We zijn een schoten gelost. De vier inzittenden van het voertuig zijn aangehouden en één daarvan is met lichtletsel naar het ziekenhuis gebracht voor controle. En of die gewonde man is geraakt door een politiekogel is niet bekend. Bij een aanval op de Bagram luchtmachtbasis in Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Mogelijk zijn ze gedood door een raket of een mortiergranaat. De aanval komt een paar dagen voor de eerste directe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Accountantskantoor Deloitte mag een jaar lang niet werken voor een financiële instelling in de staat New York. En ook moet Deloitte een boete van 10 miljoen dollar betalen. Deloitte adviseerde de Britse bank Standard Chartered, die illegale financiële transacties met onder meer Iran deed en 250 miljard dollar witwaste. Deloitte onthield toezichthouders cruciale informatie in een rapport over de bank. En Deloitte gaf de bank juist inzage in vertrouwelijke rapporten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Flevoland en Overijssel. Het is de vijfde dag van hun tournee langs alle provincies. Het begint om negen uur in Almere, dan volgen Lelystad, Emmeloord en Ens. En om twee uur zijn de koning en de koningin in Scherenbroek en dan in Zwolle en Goor. Omdat het erg warm wordt vandaag, heeft de politie in Overijssel publiek gewaarschuwd... niet te lang op één plek te blijven staan en genoeg water mee te nemen. Dan het weer, zon en bewolking en opnieuw warm, 27 tot 35 graden. Vooral in het oosten kunnen zware buien ontstaan. Mogelijk met onweer, hagel en veel regen. Morgen meer buien, het wordt minder warm morgen, 20 tot 26 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Arnoud Broekhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eén file en wel op de A8, Zaandam richting Amsterdam. De staat bij het Zaandam. Een file voorlopig 3 kilometer. En straks hoort u meer over studenten die naar Amsterdam komen. De Stad willen nog meer. Heeft uw organisatie de analytische competenties... om voorspellende inzichten uit data te halen? Kunt u transformeren naar een organisatie... die actief waarde haalt uit informatie... en op basis daarvan slimme beslissingen neemt? De experts van Capgemini passen geavanceerde analyse-technieken toe die bijdragen aan waardecreatie en besparingen. Ontdek hoe we dit waarmaken op capgemini.nl. Capgemini. People matter. Results count. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechter hersenhelft. De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterkundige... met een sterk ontwikkelde linker hersenhelft om te analyseren. Ik ben Bianca de Kroon, belastingadviseur bij Mazaar... waar we beschikken over een prima linker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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Zo, goedemorgen. Het is zeven minuten over zeven. Ik weet niet hoe uw nacht was. Het plakte misschien hier en daar wat. Wij vermoeden dat maar één ding helpt vandaag. En nog Remmers zoekt vanochtend uit wat verstandig is... en niet bij oplopende temperaturen. Maar we gaan eerst naar Amsterdam. Want in de hoofdstad komt een nieuw kennisinstituut... Een maanden geleden schreef de gemeente een competitie uit voor wie zo'n instituut wilde investeren. En er kwamen dertien aanmeldingen binnen van samenwerkende universiteiten en bedrijven uit Nederland en de Verenigde Staten. Wethouder Carolien Gerels van Economische Zaken maakt dan vandaag bekend welke vijf plannen er doorgaan en naar de tweede ronde gaan. Mevrouw Gerels, goedemorgen. Goedemorgen. Nou zegt u het maar, wie is er geïnteresseerd en wie mag er met het plan komen? We hebben vijf. Waarbij Amerikaanse universiteiten vaak samenwerken met Nederlandse universiteiten. Zo gaan de UVA en de VU samenwerken met Columbia University. T. Delft en Wageningen met het Massachusetts Institute of Technology, dat is uh, Boston. Een gezondheidsinstituut uh, onder leiding van het AMC samen met Duke University uit North Carolina. Fink, dat is de Amsterdam School for Creative Leadership, gaat samenwerken met Stanford. En de Stichting Nexus Labs komt ook uit Boston. Die gaat ook samen met de UVA en andere partijen inschrijven. Zo, dat is een uh, indrukwekkende lijst, mevrouw Gerels. Ja, we waren aangenaam verrast, moet ik u zeggen, want het is natuurlijk economisch niet de beste tijd. Maar dan zie je toch dat Amsterdam heel aantrekkelijk is voor kenniswerkers en mensen die uh, iets willen doen uh, in Amsterdam. Wat is de bedoeling van dat instituut? Want als ik dan u hoor zeggen dat er een combinatie mogelijk zou zijn van bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, de VU en uh, de Columbia Universiteit, wat een enorme naam is uh, in uh, Amerika, uh, dat, wat, ja. zou, wat zouden zij dan gaan doen bijvoorbeeld? Het gaat ons om grootstedelijke oplossingen op het gebied van gezondheid, op het gebied van water, op het gebied van energie. En deze universiteit hebben we ingeschreven samen met bedrijven. En uh, die bedrijven willen natuurlijk op den duur kapitaliseren op kennis. Dus wat je in Amsterdam hebt uitgevonden kun je ook in andere wereldsteden toepassen. Uh -huh. Dat doet uh, bijvoorbeeld Philips en Cisco samen met de Technische Universiteit Eindhoven nu al met slimme straatverlichting. Dus de bedoeling is dat hier dingen ontwikkeld worden die alle grote steden in de wereld kunnen helpen. Ja, dus het is, het is een geldstroom ook voor de universiteiten. Zou dat moeten worden? Ja, maar we hebben wel gezegd dat wij erin stoppen. Dat is een bedrag in één keer. Dat is tussen de 20 en de 50 miljoen. Dat moeten zij met een uh, factor 4 uh, vermenigvuldigen. Dus zij moeten veel meer investeren dan wij. Maar het is ook de bedoeling dat de bedrijven ook investeren. En dat studenten, PhD, start-ups enzovoort uiteindelijk ook geld opleveren. Mevrouw ja, Gerold, um, dat ene plan met de Columbia University en die twee Amsterdamse universiteiten. Heeft dat automatisch een streepje voor omdat die al in Amsterdam zitten? Of zegt u van nou. iets nieuws zou ook wel mooi zijn, iets helemaal nieuws. Nou, we willen in ieder geval iets nieuws. Dus ook als het bestaande Amsterdamse universiteiten zijn... dan moeten ze er echt met iets nieuws komen. Uh, we kunnen ook en willen ook niet concurreren... met de twee universiteiten die we al hebben. Hè, want die hebben een continue geldstroom vanuit Den Haag. Dus het moet echt iets nieuws zijn, iets innovatiefs. Uh, maar UvA en VU, samen met Columbia University... u zei het zelf al, dat is echt heel interessant. Dat heeft ook uw voorkeur? Of uh, kunt u dat nog niet zeggen? Nou... Het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dat is wel interessant, want we hebben een jury uh, die ook de tweede ronde beoordeelt. In de eerste ronde hadden we dertien voorstellen door een jury teruggebracht naar vijf. Uh -huh. En nu gaat de jury een uh, volgorde maken van één tot en met vijf. En dan zal de gemeente Amsterdam eerst met nummer één onderhandelen. Maar stel je voor dat nummer één, twee en drie allemaal heel erg goed zijn, dan kun je ook nog uh, op drie voorstellen ja. Oké. Okay. En, en het is niet de bedoeling dus, u zegt het al, dat er een soort nieuwe universiteit ontstaat uh, die vervolgens kan concurreren met anderen. Maar is het wel... De bedoeling dat uh, studenten zich bijvoorbeeld ook uh, aanmelden bij dat kennisinstituut? Nou, daarin verschillen de voorstellen. De een gaat erg voor uh, nieuwe bedrijven, start-ups, dus jonge ondernemers die een paar stappen verder uh, komen in een paar jaar. De ander gaat erg voor PhD en postdocs. En weer een ander zit met name op de bachelor's, dus dat zijn de iets jongere uh, studenten. Mm -hmm. En dat vinden we juist ook leuk. En ja. daarom uh, zijn we ook blij met vijf kwalitatief erg goede voorstellen, want dan kun je je inderdaad voorstellen dat je. Misschien op twee of drie inzet. Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen dat het wel concurrerend wordt. Dat zou ook kunnen. En dat is het spannende. Nou, dat zien we dan in september. En dan heeft de jury haar deskundig oordeel gegeven. Er zitten ook ondernemers in. Uh, er zit Wim Kuiken in, die de overheid natuurlijk heel goed kent. Er zitten wetenschappers in. Dus uh, we wachten dat dan eerst maar af. Ja. U, u zegt het al, vijf zware inzendingen. Dus veel belangstelling. Wat biedt Amsterdam behalve om um, te beginnen een zak geld? Een prachtige stad. We hebben een stad waarin je uh, dingen kunt uitproberen. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, water en energie en gezondheid doen we dat al. Uh, dus we zijn een soort proeftuin, dat heet tegenwoordig Living Lab. En uh, daar is in Amsterdam erg interessant voor. Amsterdam is, is een kleinschalige stad die uh, grootschalig functioneert. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ons mobiliteitssysteem, dan komen mensen nu al van over de hele wereld kijken hoe we dat doen. Met het openbaar vervoer, met de elektrische rijden, uh, met de fiets bijvoorbeeld. Dat is ook zo als het gaat over grondstoffenverwerking. We hebben de uh, modernste fabriek uh, ter wereld in de haven staan. Dus mensen willen weten hoe we met ons afval omgaan. Dus dat is wat Amsterdam biedt. Een, een, een mooie stad, een proeftuin die heel uh, creatief en innovatief en vernieuwend is. Nou, dan horen we binnenkort wie daar aan het werk kan gaan. Mevrouw Gerels, Caroline Gerels van Economische Zaken, in Amsterdam. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Twaalf minuten over zeven. Wij gaan terug naar de plonsgeluiden van vanochtend. Marlo Remmers. Mooi geluidje, hè? Wat is dat? Dit is wat het gezond van het honkbalveld van de universiteit nodig heeft in Enschede. Maar... Het moet van ver komen. Het moet van ver komen, ja. Het water moet uh, helemaal van het uh, van Twentekanaal komen. Om uh, hier te kunnen sproeien. Uit de Twentekanaal is dat niet een beetje omslachtig? Ja, het, is, uh, het moet gewoon gebeuren. Dus uh, Eigen water, oppervlaktewater kunnen we niet altijd gebruiken. En vooral in droogteperiodes is dat uh, ook niet eens toegestaan. Dit is Marco Daalde van de groenvoorziening van de universiteit, de campus waar we zijn. In Enschede, het honkbalveld ligt vol met rode brandweerslangen... met daarop de sproeiers die nu echt tot wasdom komen. Uh, de druk is er. De druk is er. En uh, nu uh, zien we dat we de, het veld weer nat kregen... en uh, dat het gras wel weer gaat groeien. Een twintigtal sproeiers doet nu zijn uiterste dus best. Uh, ja, en ze doet goed zijn best. Ja. Dus, uh, Extra vroeg begonnen? We zijn vroeg begonnen. Ik zie de zweetruppels op het voorhoofd. Uh, ja... En vanmiddag wat vroeger stoppen. Dus, uh, want uh, deze hitte moet je gewoon uh, aanpassen naar de teden. En uh, zorgen dat je uh, verkooling vindt. En ja, gewoon zorgen dat je uh, fit blijft. Ja, de, vandaar extra vroeg begonnen. Dat is verstandig, hè? Dat is zeker verstandig, inderdaad. Je zal maar aan het asfalteren moeten vandaag. Uh, dat is niet prettig op het warmste moment van de dag. Uh, daar moet je als baas eigenlijk mee opletten dat je daar... Uh, misschien uh, een beetje uitstel voor het aanvragen, als het kan. Um, zeker met deze uh, plotselingen of uh, vrij sterke toename in temperatuur in korte tijd is het voor, voor de mensen lastig om daaraan te adopteren. In Spanning Fysioloog Jasper Reynalda loop ik deze ochtend mee mee. We gaan straks wat testen doen met studenten. Heb je het, is dat het grootste gevaar? Heb je het niet in de gaten als die oververhitting eraan komt? Um, er is wel een aantal signalen wat je, waardoor je het in de gaten zou kunnen hebben. Um, maar het is een proces dat geleidelijk gaat en dat is lastig om daarop te anticiperen. We hadden het al over de vierdaagslopers van een aantal jaren geleden. Die bleven gewoon doorlopen. Die bleven doorlopen, ja. tot ze er letterlijk bij neervielen? Uh, dat, dat, dat, dat, dat komt vaker voor. Zeker bij inspanning, als je inspanning aan het leven bent, merk je dat soort signalen minder. Leidt het tot bewustzijnsvernauwing dan? Uh, bewustzijnsvernauwing. Dat het, je toch oh. maar doorgaat terwijl het lichaam zegt stoppen. Uh, klopt. Er, wordt, er worden signalen afgegeven, maar die worden ook genegeerd, zeker als je intensief met iets anders bezig bent. Oh, lekker zegt dit. dit is heerlijk zo. Ja, nou is het lekker. Ik zou bijna zeggen: zullen we eronder gaan staan? Nou, dat roept mij nou ook weer niet. Maar nee, ja. uh, Het is uh, zo als je ernaast staat, is de verkoeling is uh, kun je al direct merken, natuurlijk. Terwijl de donderkopjes boven ons zich samenpakken. Ik weet niet of we de zon nog wel gaan zien in Enschede. Maar we hebben in ieder geval water uit het Twentekanaal, kanaal daar we straks weer overheen gehondbald kan worden. op een vers, mals, groen grasveldje. Elke werkdag wakker worden. met het NOS Radio 1-journaal. Niet alleen in Brazilië en Turkije. maar ook in Bulgarije wordt veel en fel gedemonstreerd. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerst de verkeersinformatie. Arnoud nou Broekhuis bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het lijkt wel heerlijk rustig. Ik denk dat iedereen thuis blijft met het weer. Twee files op de A8 Zaandam-Amsterdam voor Knopert Zaandam drie kilometer. En ook drie kilometer file op de A28 komende vanuit Zwolle richting Utrecht. Tussen de afritten amersfoort vathorst en Amersfoort. KNGF geleide honden zit met de handen in het haar. Stichting kan niet genoeg vrijwilligers vinden voor de begeleiding van jonge puppies. Die moeten worden opgeleid tot blinde geleidehonden. Ingrid Nijman is hoofd van de afdeling Puppy en Pleeggezinnen bij KNGF Geleidehonden. Nijman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou dat zo weinig mensen puppies willen hebben? Nou gelukkig willen er best heel veel mensen puppies hebben. Alleen waar wij mee zitten is dat wij een drietal nesten hebben die wij midden in de zomervakantie gaan plaatsen bij ah, pleeggezinnen. Dat is een slechte en... tijd natuurlijk. Dat is een slechte tijd. Ja, er zijn uh, toch uh, ondanks de recessie veel mensen op vakantie. En uh, wij zoeken gezinnen die uh, in de zomervakantie niet op vakantie gaan. En is dat altijd zo moeilijk, mevrouw Nijman, om tijdens de zomerperiode de puppy's te plaatsen? Het is altijd de lastigste periode om bubben te plaatsen, maar op dit moment hebben wij drie nesten die wat ongunstig in die zomervakantie vallen. Als ze aan het begin of aan het eind van de zomervakantie vallen, is het voor ons makkelijker om die puppen te plaatsen. Maar ze vallen er nu middenin. Dus dat is, het, uh, ja, dat is het probleem. Want u wilt eigenlijk wel een oproep doen dan nu, voor uh, wat gezinnen om zich te melden? Ja. Natuurlijk. Ja? Wij zijn op zoek naar uh, pub-pleeggezinnen, naar gezinnen die het leuk vinden om een pub een jaar lang voor ons in huis te hebben en uh, die op te voeden en te socialiseren. Ja, het is niet alleen maar leuk, denk ik. Hè? Het is, het, daar moet je ook wel wat uh, tijd voor vrijmaken. Ja, tijd is, uh, is bijna de belangrijkste eis. Het kost veel tijd om een pup goed op te voeden. Uh, uh, dus uh, we hoeven niet per se gezinnen te hebben die uh, al heel veel ervaring hebben in het opvoeden van honden. Maar we zoeken wel mensen die dat leuk vinden en mensen die daar tijd voor vrij willen maken. En zitten er kosten ook aan? Moet je dat zelf betalen bijvoorbeeld? Nee, wij, wij proberen zoveel mogelijk de kosten die een, de hond met zich meebrengt te, te betalen. Dat betekent dat het gezin voor van ons krijgt, de, de dierenartskosten worden vergoed. Dus er zijn geen kosten aan verbonden. Hoe, uh, want u had het al even over tijd. Uh, hoe arbeidsintensief is het? Want um, is het de bedoeling dat gezinnen, is het de bedoeling dat ze het vooral socialiseren, het beest? Of gaat het ook om uh, het, het aanleren al van bepaalde vaardigheden? We willen graag dat het gezin de pup een basisopvoeding geeft. Dat betekent dat hij goed moet gaan luisteren naar een aantal basisdingen. Eigenlijk zaken die je normaal gezin ook zou leren. Zit af, op de plaats, terugkomen als die los is in het park. En daarnaast zouden we graag willen dat de gezinnen ze meenemen als ze ergens heen gaan. Zodat ze gewend raken aan de markt, het station, de winkels. Okay. Daar waar je zo al tegenkomt. Goed, waar kunnen mensen zich melden? Uh, via onze website www.geleiderhond.nl Daar staat een vragenlijst op en die kunnen ze invullen. En dan uh, volgt daarna een kennismakingsgesprek. We zijn benieuwd, Van Nijman, of het lukt. Dank dat u ons eventjes het woord wilde staan. U ook, hartelijk dank. Graag gedaan, Ingrid Nijman, hoofd van de afdeling Puppy en Pleeggezinnen... bij KNGF Geleiderhond. Het is tien voor half acht. De Tweede Kamer begint steeds openlijker te twijfelen aan... Uh, project van de NS, of de NS nog wel een hoge snelheidslijn... tussen Amsterdam en Brussel kan exporteren. Wilma Borgman hoorde dat tijdens de hoorzitting... over het debakel met de Vira. Officieel heeft de NS tot 1 oktober de tijd... om uit te zoeken hoe het nog goed kan komen... met die hoge snelheidslijn tussen Brussel en Amsterdam. Maar in de Tweede Kamer begint het geduld een beetje op te raken. Want waarom zou de NS in de komende maanden wel kunnen... wat eerder niet lukte na het mislukken van de Vira treinen Gisteren riep de Tweede Kamer de topmensen van Belgische en Nederlandse spoorwegen op het matje. Om van hen te horen hoe dat dan zou moeten. Zo'n nieuwe hoogsnelheidslijn. En met welke treinen dan wel? Concrete plannen liggen er nog niet. Wel veel mooie plaatjes. Waarop de NS heeft ingekleurd hoe het treinenet eruit zou kunnen zien. En volgens NS-topman Meerstad komt het uiteindelijk heus wel goed. Ik realiseer me maar al te goed dat juist nu de Nederlandse samenleving van ons een bovenmatige inspanning mag verwachten... om met een goed alternatief te komen. En ik garandeer u, daar gaan we voor zorgen. En natuurlijk is er rond de Vira van alles misgegaan... en heeft ook de NS fouten gemaakt. Maar volgens de NS-topman verdient het bedrijf een tweede kans. En ik uh, zou u willen vragen om juist ook... vanwege die grote maatschappelijke betekenis van ons bedrijf... Um, de toewijding van onze mensen ook te willen zien. En daarin zien dat, ze, dat alles op alles wordt gezegd... om een goede oplossing mogelijk te maken. Dat is onze commitment en dat kan u ook van ons vragen. En daarvoor staan wij aan de lat. Maar de Kamerleden weten het zo net nog niet. De mooie plaatjes van de NS zijn nog lang geen realiteit. En de vraag is of de NS de gemaakte afspraken in de huidige concessie... dus ooit wel kan waarmaken, vinden veel partijen in de Kamer. Wat zijn de garanties van de NS op dit moment waard? En ik meen dat serieuzer dan gewoon een aantijging. Ik heb er toch nog een beetje een hard hoofd in... Uh, en dat is op basis van de resultaten in het verleden. Waarom zitten we hier überhaupt vanmiddag bij elkaar? En dat komt juist omdat er iets verschuwelijk is uh, misgegaan. Uh, Wat is de concessie waar NS en NMBS zich aan verbonden hebben met de reiziger? Hun belofte aan de reiziger, aan de overheid, aan de belastingbetaler. Wat is die belofte vandaag nog waard? Hoe kunt u het nog hard maken dat u wat nu zo mooi weer op een papier staat... dat dat inderdaad gaat gebeuren. Hoe kunnen wij daar nou geloof in hebben? Ik ben ook wel benieuwd of u nou zelf vindt dat u nog recht heeft op de concessie... na alles wat er gebeurd is. En of u ook overwogen heeft van, nou, misschien moeten we die concessie maar teruggeven. Als u nou overweegt om dat niet te doen, wanneer gaat u dan voldoende aan de concessie? Want dat is natuurlijk wel de vraag die hier voor ligt. Het is nog onduidelijk welke eindoplossing er komt. Maar één ding is in ieder geval al duidelijk... dat met alle voorstellen, de glossievoorstellen die nu gedaan worden de huidige concessie in ieder geval niet meer terugkomt. He, want als je naar een winkel gaat en een paar keer wordt je iets verkocht... wat niet geleverd wordt, en op een gegeven moment ga je zeggen... ik moet naar een andere winkel. Vanmiddag houdt de Tweede Kamer een debat over de Vira met staatssecretaris Wilma Mansveld. Voor conclusies over de concessie bijvoorbeeld... is het dan waarschijnlijk nog te vroeg. Ten slotte mag de NS tot 1 oktober zoeken naar een oplossing. Maar het ongeduld in de Kamer neemt toe. En de druk op de NS wordt daarmee langzaam opgevoerd. De Vira. Ook vandaag onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Dan de onrust op verschillende plekken op de wereld. Hebben we hebben het al gehad over Turkije natuurlijk eerder. En over Brazilië. Ook Bulgarije schudt op zijn grondvesten. Al dagenlang demonstreren duizenden mensen in Sofia. En andere steden. Ook gisteravond weer. Demonstranten eisen het aftreden van de regering... die pas drie weken aan het roer staat. Correspondent Joost van Egmond. Joost, de vorige regering is gevallen... na aanhoudende protesten over corruptie en armoede. Hebben we het eerder over gehad met je. Uh, nu is er net een nieuwe socialistische regering. Wat heeft die nu al fout gedaan in de ogen van de Bulgaren? Je zou zeggen, de problemen zijn nog altijd dezelfde. Er is natuurlijk altijd een aanleiding bij dit soort dingen. En die hebben ze hier dan natuurlijk ook. Het gaat om de benoeming van een nieuwe chef voor de veiligheidsdienst. Dat is afgelopen vrijdag. Um, dat is een heel controversiële man. En die werd ook vooral op een heel controversiële manier benoemd. Vrijdag, zonder enige aankondiging in het parlement, zei de premier... ...oh ja, we hebben hier nog een agendapuntje. Deze meneer moet nu uh, chef van de Veiligheidsdienst worden. Dat werd er heel snel doorheen gejast. Um, iedereen uh, die zich verbonden had met de regering was er stak snel zijn hand op. En de man was chef Veiligheidsdienst. Een bepaald, niet onbelangrijke functie natuurlijk. Nou, dat schoot echt een heleboel mensen in het verkeerde keelgat. Dat deed ze vooral denken ook aan de manier waarop de Veiligheidsdiensten... Uh, ...in communistische tijden werden gerund. Daar heeft uh, de socialistische partij die nu aan de macht is... ...heeft er nog steeds een heel sterk stigma over. Dus direct kwamen de mensen met borden over de rode maffia en dergelijke... ...kwamen volop op straat. Dat hield eigenlijk dagenlang aan. Het, het leek er wel op alsof Bulgarije zat te wachten op een aanleiding... ...om zo massaal de straat op te gaan. En dat is nu nog steeds volop bezig. En zoals dat gaat, spint dat steeds verder. Um, het begon met die chef Veiligheidsdienst. Nu is de regering eigenlijk het grote doelwit. En als dit zo doorgaat... Gaat, komt er een enorme druk op de regering te staan... om, hoe snel het ook is, toch maar het veld te ruimen. Ja. Uh, Mario, het, het zit hem dus blijkbaar niet in de politieke kleur... want van rechts is naar een linkse regering gegaan. Wat willen ze wel? Wat willen de demonstranten wel concreet? Uh, concreet is het op dit moment aftreden van uh, de veiligheidschef. Dat is eigenlijk wat al deze tienduizenden mensen op de straat... tot twintigduizend pakweg, wat ze samenbrengt. Iedere avond, um, wat daarna bovenop komt is het aftreden van de regering, ook hervorming van het kiesstelsel. Het probleem is hier, en dat is eigenlijk net als met die vorige Bulgaarse lente in, in februari, waardoor de vorige regering af moest treden. De demonstrant bestaat niet. Het gaat om een onvrede die, die zijn weg vindt via sociale media vaak. Dat zijn dan de spontane demonstranten. Maar daarnaast beschuldigt ook iedereen elkaar van dat ze demonstranten betalen om hier de straat op te gaan. Op dit moment is de rechtse oppositie... Wordt beschuldigd door zowel de ultranationalisten als door de socialisten, als door de liberalen, van jullie betalen deze mensen. Dan zeggen ze, dus de, de rechtsoppositie zegt weer van, hé, hey, jullie betalen andere mensen om hier de boel te komen versteren. En dat gooit dan allemaal maar flessen naar elkaar toe over het politiecordon. Kortom, er is veel onrust op straat en er is enorm veel onvrede... maar er is eigenlijk niemand die kan staan voor die onvrede... en een politieke agenda overhandigen van dit is wat we willen. Ja. En dat is ook waarom eigenlijk niemand op dit moment Bulgarije nog, nog durft te regeren. Ja, ja. Dat hoorde we hoorden net ook over Brazilië trouwens. Uh, hè, dat, dat, dat dat aan een gezicht ook ontbreekt. Uh, belangrijk in deze is altijd hoe uh, de autoriteiten dan reageren hè, op de demonstranten. Wat, wat zie jij? Wat doet de regering? Is de regering bereid te luisteren bijvoorbeeld? maar al te graag. En dat is iets dat uh, misschien onderhand ook bekend kan komen te staan als de Bulgaarse methode. Die protesten, dat ging één dag. Nou, toen zei direct al de chef Veiligheidsdienst van, nou als het volk het wil, dan treed ik terug. Toen kwam er nog een dag, toen bood uh, de leider van de grootste regeringspartij, niet de premier, want dat durft hij niet te worden, daar heeft hij een zakenkabinet voor, bood direct zijn excuses aan, Zeiden: van, nou, we zullen hier nog eens naar gaan kijken. En nu lijkt het erop dat ze dat gewoon gaan terugdraaien. We blijven erbij dat de man uiterst geschikt was, maar het wordt teruggedraaid. En op deze manier zie je eigenlijk dat niemand een echte politiek durft te voeren. Maar het is meer van we gaan zo ver als we kunnen totdat de mensen de straat op gaan en dan doen we een paar stapjes terug. Ja. Als het goed is, wordt vandaag nu besproken of um, deze chef van de veiligheidsdienst, meneer Deljan Peerski, inderdaad af zal gaan treden. Dat staat niet op de agenda, net als een benoeming trouwens. Dus wat dat betreft wordt het even afwachten. En als hij gaat, dan gaat hij in stijl. Maar de rechtsoppositie heeft nu bijvoorbeeld al gezegd... wij gaan dat aanvechten, want um, de, het aftreden op deze manier is onwettig. Ja, daar zie je al aan hoezeer partijen elkaar geen enkele millimeter gunnen. Ze zijn tegen deze benoeming, maar op het moment dat hij wordt teruggedraaid... zijn ze er ook tegen om de schade voor de regering te maximaliseren. En zo is de regering, waar iedereen was bij voorbaat al eens van... nou ja die gaat niet lang zitten, maar die zit nu al na drie weken... in heel zwaar weer en is eigenlijk het aangeschoten wild. Correspondent Joost van Egmond over uh, de demonstraties in Bulgarije. Ja, en van die demonstraties in Bulgarije... straks naar de demonstraties in Brazilië. De sfeer is daar over het algemeen goed... maar het kan ook uit de hand lopen afgelopen nacht. Bijvoorbeeld in Saulo, Sao Paulo over de...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 Helemaal niet raar dat Zilveren Kruis Achmea daarom een adviseur Gezond Ondernemen heeft... die met concrete oplossingen komt om uw personeel in goede conditie te krijgen en te houden. Zo haalt u meer uit uw mensen en dus uit uw bedrijf. Als u even de tijd heeft, ga naar zilverenkruis.nl slash gezond ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad. Kleine klassen en persoonlijke aandacht. Luzak biedt het. Ervaar het zelf.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 En het is half acht, dus gaan wij naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. Afgewezen asielzoekers komen in Nederland niet meer automatisch in de cel. Staatssecretaris Steven van Justitie zegt dat in de Volkskrant. Alleen agressieve en criminele asielzoekers worden nog opgesloten. De overige vreemdelingen krijgen een meldplicht. Een aantal prestigieuze Amerikaanse universiteiten dingt mee naar de oprichting van een nieuw technologisch topinstituut in Amsterdam. Onder hen zijn de Columbia University, de Duke University en het Massachusetts Institute of Technology. Amsterdam wil met het nieuwe kennisinstituut de groei en de werkgelegenheid in de stad stimuleren. In verschillende steden in Brazilië zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. In Sao Paulo, de grootste stad van het land, liep het uit. De hand een klein groepje betogers probeerde het stadhuis binnen te dringen. De protesten zijn gericht tegen onder meer slechte openbare voorzieningen en corruptie. Op de A16 bij Zwijndrecht heeft de politie geschoten toen een auto wegreed bij een controle. De auto stopte en de vier inzittenden zijn opgepakt. Een van hen raakte gewond bij de arrestatie. Of die is geraakt door een politiekogel is niet bekend. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Flevoland en Overijssel. Het is de vijfde dag van hun tournee langs alle provincies. In verband met de warmte is er extra EHBO op de been. En de politie waarschuwt mensen voldoende water mee te nemen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht heeft het in het zuiden van Limburg al stevig geonweerd. Op dit moment bevindt zich een groot regengebied boven het oosten van België. Ook daar komt onweer en hagel voor. Dit onweerscomplex trekt langzaam naar het noorden en bereikt dus Noord-Brabant en Limburg de komende uren en trekt daarna langzaam verder naar het noorden. Waarschijnlijk neemt hij dan iets in activiteit af. In de westelijke helft van het land hebben we vandaag te maken met een noordenwind en een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De kans op buien is daar wel aanwezig, maar de buien zullen waarschijnlijk minder zwaar zijn. De temperaturen lopen in het westen op naar zo'n 20 tot 26 graden. In de oostelijk helft van het land wordt het veel warmer. Dan kan het lokaal 34 graden worden. Het is er benauwd en de hele dag maken we daar kans op zware buien. De ochtendspits is ook al flink zomers. het Broekhuis. 13 kilometer, Marcel, ja. valt nog mee. Gelukkig op de A8, Zaandam-Amsterdam, staat voor Zaandam 3 kilometer. Op de ringweg Amsterdam, de A10. Dat is een vrachtwagen gestrand in de buurt van de Zeeburg Tunnel. De rechterrijstok is daar dicht en er staat drie kilometer file af achter richting Amersfoort. Dan op de A28, Zwolle Amersfoort. Er staat bij knovert Hoeflaken twee kilometer. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. En die is voorlopig drie kilometer. Marco Verhoef vertelt straks alles over de verwachte tropische dag. En niet alleen de gevangenbewaarders zijn bang voor de sluiting van gevangenissen. Ook de sleutelmakers. Straks een reportage.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 Sluit nu een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden af en maak ook kans op een jaar gratis parkeren. Klanten van ABN Amro met een betaalpakket ontvangen 20% korting op een doorlopende reisverzekering. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Kijk op abnamro.nl/slash reis. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in -journaal. Terug naar de protesten in Brazilië. Want die houden aan. Tienduizenden demonstranten gingen ook vannacht weer de straat op. En ze zijn nog steeds boos over van alles. Van corruptie tot slecht onderwijs. En van onveiligheid tot de belabberde gezondheidszorg. En natuurlijk de oorsprong van het protest. De verhoging van de, de prijzen voor het OV. Reden om te gaan praten met Ineke Holtwijk. Zij was tot 2006 correspondent in Brazilië. Onder meer ook voor de NOS. Ineke, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je zelf zoiets meegemaakt? Tijdens jouw correspondentschap? Nou, weet je, ik heb de uh, demonstraties destijds meegemaakt tegen Color. Dat was een uh, corrupte president en die is in 1992 uh, weggedemonstreerd. Hij zat er toen uh, net. Uh, uh... Uh, er was net in Brazilië toen een grote VN-milieuconferentie geweest. Dus dat was ook net een, een, een beetje vergelijkbaar met hier. Dilma Rousseff, de huidige president, is weggejoeld bij uh, uh, de opening van uh, uh, de, de voetbalwedstrijden, de Confederations Cup. Uh -huh. En uh, bij Collor. Collor had net zoiets meegemaakt bij de VN- milieuconferentie. Maar hij is toen weggedemonstreerd met grote uh, demonstraties die uh, vreedzaam, die af en leken op een groot carnaval, wat je hier ook een beetje uh, terugziet. ziet. Brazilianen houden ook wel van dit soort uh, grootse evenementen, zal ik maar zeggen. Ja, goed. Even je telefoon stilhouden, want het kraakt af en toe wat. Maar um, uh, uh, wat je vertelt, is twintig jaar geleden. En corruptie en slecht onderwijs en erbarmelijke publieke voorzieningen... ...nou, die zijn ook al, al heel oud in Brazilië... ...en daar is ook altijd veel bezwaar en protest tegen. Waarom komen ze nu met dit protest? Heb je een idee? Ja, er spelen een aantal dingen. Het eerste is dat in maart was het eerste protest tegen de bevolking van de buskaartjes. En dat was in de stad Porto Alegre, in het zuiden van Brazilië. En daar gaf de gouverneur in. Daar zijn de prijzen verlaagd. En dat was olie op het vuur, zeg maar. Want de prijzen waren in allerlei steden verhoogd. Dus daar hebben demonstranten moed uitgeput. Er viel wat uh, uh, men voelde, men had macht... En het, ehm, uh, um, uh, uh, sorry God, wat, wat, vertel me het wat was de vraag. Nou ja, waarom ze dit moment hebben gekozen om de straat op te gaan? Het, nou weet je, het andere wat je ziet is bij dat, het, het verspreiden van de demonstraties. Want je ziet echt de ene en dan de andere stad begonnen is internet. Mensen communiceren met elkaar via de social media, dus het gaat Enorm snel. Het verspreidt zich enorm snel. En het is ook makkelijker om demonstraties te organiseren. Je spreekt wat af en er staan op een gegeven moment duizend mensen. Je ziet, dat hebben ze trouwens ook. Uh, dat gaat vanavond, of vanmiddag, wordt uh, de tweede voetbalwedstrijd gespeeld. Uh, Brazilië, het Braziliaanse team zijn een tweede voetbalwedstrijd in de Confederations Cup. En je ziet dat mensen daar ook opgeroepen hebben om bij het stadion en in het stadion ook te protesteren. Daar kan je bijna niks meer tegen doen als overheid. Je kan niet zeggen van god, we laten de mensen niet meer naar binnen als ze een spandoek bij zich hebben. Dat wordt afgesproken per internet. We doen allemaal een zwart shirt aan mm. en, uh, en we trekken ons, uh, ons gewone shirtje uit. Op dat en dat moment. Ja, probeer daar maar wat tegen te doen inderdaad. En, en hoe zit het eigenlijk met, met degenen die demonstreren? Want we horen van uh, Mark Bessems dat het vooral uh, blanke jongeren zijn uit de middenklasse. vraag je toch af waar de miljoenen bewoners van bijvoorbeeld uh, de favela's zijn, die, die, die echt arm zijn en die, die het slecht hebben. Ja, die moeten vermoedelijk naar hun werk. Het is, een, uh, uh, het is inderdaad overigens net als in de tijd van Koller... een middenklasse-protest. Brazilianen op zich... Uh, uh ze eh, houden niet zo van conflict en confrontatie. En, eh, en je ziet dat er ook steeds in, aan het einde van de demonstratie... dat er relletjes zijn. De grote massa demonstreert eh, vreedzaam. Maar mensen eh, schuwen daar een beetje van weg. Maar je, je, wat je wel ziet is dat het protest breed gedragen wordt. wordt. Eh, demonstranten hebben opgeroepen om eh, bij wijze van solidariteit... witte lappen voor de ramen te hangen of witte kleren. En, en gisteren naar het werk te gaan. En dat doen mensen. Eh, je ziet overigens ook dat er van allerlei onverwachte kanten hulp komt. Bijvoorbeeld, een interessant voorbeeld: in Rio de Janeiro heeft de Mensenrechtencommissie van de regionale regering. die heeft gezegd dat zij eh, beelden willen verzamelen eh, de, de uit de krant. maar ook die mensen gefotografeerd hebben van het optreden van de politie. Maar die politie valt onder de deelstaat. Dus je ziet de eh, solidariteit op onverwachte fronten, zelfs van de overheid. Oké, nou dat is interessant. Ineke Holtwijk, dankjewel voor je verhaal. Gaan we naar de sport. Gio goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Twee Nederlandse ploegen hebben hun selecties bekendgemaakt. Blanco Pro Cycling en Argos Shimano. Laten we met Blanco beginnen. Malcolm Mollema is daar de kopman. Nou, we speculeren daar er eerder al over deze week al. Ja, dat is geen verrassing. Nee, dat is zeker geen verrassing hoor, want uh, dat is al ruim van tevoren aangekondigd uh, bij Blanco. Geesink zou voor de Giro gaan, zou eventueel wel meegaan naar de uh, Tour, uh, maar dan in een vrije rol. En uh, ja, men zou de pion van Mollema gaan spelen. En uh, ja, Mollema heeft een hele goede voorbereiding natuurlijk achter de rug met die ronde van Zwitserland waarin hij tweede werd. Dus is het uh, volkomen terecht uh, dat ze voor hem hebben gekozen als kopman. De rest moet werken voor Mollema. De rest misschien wel minus Geesink, want Geesink mag wel voor een vrije rol gaan, zoals dat zo mooi heet. Hij mag eventueel gaan kijken of hij een etappezege kan gaan pakken in de Tour de France. Ja, en dan weet je het maar nooit met Geesink. Misschien nu de druk eraf is, ja, dan zou hij ineens uh, een hele goede Tour kunnen gaan rijden. We verwachten veel van ze in ieder geval. Oké, okay, ik zeg dat nou niet. Nee, ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen, Mag want goed? dan ga je die druk weer opvoeren ja. natuurlijk. Maar ja, ja, eh, ik denk dat het een goede aanpak is. Oké, okay, nou, laten we het zomaar eh, noemen dan. Argo Shimano gooit het juist op de sprinters hè, met uh, Marcel Kittel. Is dat een logische verhaal? Ja, dat is een keus? mooi verhaal. Ja, dat is echt een mooi verhaal, hoor. Marcel Kittel, John Degenkoop, twee sprinters. Eh, normaal gesproken zou je zeggen, dat, dat wordt ook door echte experts... Hè, bijvoorbeeld Erik Zabel, oud-topsprinter, die zegt... ja, dat kun je eigenlijk niet doen, dan vraag je om problemen. Want neem je twee sprinters mee, dan krijg je toch rivaliteit binnen de ploeg. En dan weet je niet precies eh, ja, op, op welk paard je moet gaan gokken. Maar eh, het is wel mooi, want het zijn twee totaal tegengestelde sprinters. Kittel sprint geweldig op het vlakken, dat weten we allemaal. Die kan Cavendish aan, die kan Grijpel aan op het vlakke. En Degenkoop, dat is nou net een mannetje die... Op het moment dat het iets lastiger wordt, dat het iets bergop gaat, uh, dan, dan is hij uh, bijzonder goed. En dan haakt Kittel meestal weer af. Dus die twee die zullen elkaar nauwelijks in de weg zitten. En als je toch even kijkt hè, naar, uh, ja, naar de zegenreeks van Degenkolp. Kijk, Kittel is eigenlijk de grote man bij Argo Shimano. Maar Degenkolp heeft toch meer mooie uh, overwinningen gehaald. Al vijf etappezegers in de Vuelta vorig jaar. Dit jaar één etappezege in de Giro. Ja, dat is toch wel uh, dat is een conduitenstaat staat waarmee je wel aan kunt komen in het peloton. Dus wat dat betreft gaan ze vol voor die sprinters. En dat is niet ten onrechte, want de allereerste etappe straks op Corsica... is een vlakke etappe. En het zou wel eens voor het eerst sinds de jaren 60 kunnen zijn... dat een sprinter meteen in de eerste etappe van de Tour de France... de gele trui gaat pakken. Nou ja, een, een renner van Argos, van die hè, tussen aanhalingstekens... kleinste Nederlandse ploeg in de gele trui. Ja, dat zou natuurlijk een fenomeen zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Goed. dan nou, nog even voetbal. EK onder de 21... Is afgelopen, jonge Oranje werd in de halve finale uitgeschakeld door Italië. En Italië verloor weer in de finale met 4-2 van Spanje. Ja, weer Spanje, Gio. Uh, daar zijn we dus ook de komende jaren nog niet vanaf. Nee, uh, we dachten dat het misschien wel een klein beetje minder zou gaan worden in Spanje... na al die overwinningen die ze behaalden, wereldtitels, Europese titels. Maar uh, ja, het gaat gewoon maar door daar. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, dat is een persoonlijk gevoel... na die halve finale van uh, Oranje tegen Italië... dan had ik toch wel een klein beetje de hoop dat Spanje deze wedstrijd zou gaan winnen. Uh, Spanje gewoon met, met ja, goed verzorgd voetbal... en uh, laten we eerlijk zijn, wat Italië in die wedstrijd tegen Nederland liet zien... was natuurlijk niet veel. Eén kans, doelpunt, boom. En uh, wat dat betreft ja, is het is het. Gerechtigheid, dat Spanje dan uiteindelijk met 4-2 wint. Maar aan de andere kant, ja, euh, zijn we er niet een beetje moe van? Wordt af en toe wel eens gezegd. Het tiki voetbal uh, van Barcelona, uh, dat, dat hebben we toch ook inmiddels wel gehad. En uh, ja, die overheersing van Spanje, als die jonkies hè, de onder 21 nu ook al uh, gaan overheersen... Ja, dan uh, ben ik Wat bang dat we nog jaren we dan nog... Uh, ermee <lacht> bezig zijn. Ja, zo is dat. Goed, Rio, fijn. Bedankt. Uh, tot morgen, Rio Lippens, met de tot morgen. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Van 16 graden naar 35 en weer terug naar 25. Marco Verhoef vertelt straks wat er aan de hand is met het weer. Over het dikke uur maakt staatssecretaris Steven van Justitie bekend... welke gevangenissen vanwege de bezuinigingen dicht moeten. Voor plaatselijke winkeliers kan dat ook voor hun omzet... een forse klap betekenen, zoals voor de sleutelspecialist. Nou, ik vind dit behoorlijke sleutels, hoor. Is dit voor een celdeur? Nee, ja, dit is voor een heel grote poort. Of een heel groot, inderdaad, een heel groot uh, klavierslot. Zie ik daar handboeien? De sleutels voor handboeien maken wij ook. Ja. Ik ja? heb nou wel een heel mooi setje handboeien voor u liggen, hoor. Oh Die ja. Die geboeid afgevoerd worden. Aan hier, dat kan, dat is geen enkel probleem, hoor. Nou, uh, even dan. Nou. Dat zijn gewone handboeien. Speciaal voor u. En daar mag u best uw best toe, maar dat komt u niet meer los, hoor. Nee. Wilt u de poging wagen? Want ik kan ook de sleutels in de collega's meegeven... dat is u volgende week een uh, keer vrijmaken, hè? Ja, u houdt wel van een grapje. Zo is Ik Zal hem niet doordrukken. Kan steviger, tot zelfs uw, uw pols allemaal kapot is dus. Maar dat gaan we maar niet doen, denk ik. Het moet leuk blijven, hè? John van Doren is uh, sleutelspecialist. Dan heeft u toch geluk, hè, met zo'n gevangenis in de stad. Nog, als je, mis, als je blijft, hè? Want hoeveel uh, sleutels levert u uh, per jaar? Honderden. En dan vooral de speciale sleutels. Kluissleutels, euh, beschermde sleutels, gecertificeerde sleutels. Zeg maar het duurdere werk. 60, 70 euro per sleutel. Zomaar, zomaar. En meer. Ik was uh, in december in Veenhuizen. Ja. Daar liepen ze met, met zulke sleutels. In Veenhuizen geweest u? Ja. ja? Lang gezeten of viel het mee? Nee. <laughs> nee. Ben een half minuut in de cel geweest. Dat vond ik eigenlijk meer dan voldoende. Helemaal niks gedaan. Nou, daar zit ik dan. Mag ik er weer uit? Nou gaat die gevangenis hier misschien wel dicht. Ja, vind ik belachelijk. Dat vind ik echt belachelijk. Er zijn de laatste jaren zo verschrikkelijk veel geïnvesteerd... om die gevangenis op te knappen, up-to-date te houden, te restaureren. Zelfs nu zijn ze nog met een verbouwing bezig van 150 miljoen. Zoals ik begrepen heb, dat kan toch niet? Er wordt ontzettend veel geld gesmeten, maar waar niet bij de overheid? Waarom moeten de mensen in het bejaardenhuis, mogen die kiezen naar twee of drie soorten eten? En waarom is er in de gevangenis hier voor iedere bevolkingsgroep, voor ieder geloof een andere maaltijd. Als ik koosje wil eten, krijg ik koosje eten. Wil ik halal eten, krijg ik halal eten. Eh, noem maar op, noem maar op. En in het bejaardenhuis hebben de mensen keuze uit spersibboontjes en ik noem maar iets appelmoes. En als ze dat niet lusten helaas pindakaas. En in de gevangenis wordt op 30, 40 manieren eten klaargemaakt. En u verliest een hele grote klant. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk klanten binnen te houden en, en binnen te halen. En ja, dit is iets waar we niks aan kunnen doen. Dat zou ik wel heel erg jammer vinden. Maar het is wel heel erg voor de economie in Breda. Tuurlijk, tuurlijk. En zeer zeker niet alleen voor mij. Ik denk dat er heel veel toeleveringsbedrijven gewoon daarvan afhankelijk zijn. Of net als ik daar een behoorlijk stuk zeg maar omzet uit halen. Die straks weg gaan vallen denk ik. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Er wordt gezegd, ja die koepelgevangenis onderhouden, dat is heel duur. Nee, nu gaan bouwen, dat kost niks denk ik. Ik vind het echt heel erg dom. Dus laat die minister maar eens met mij komen praten. Dan uh, denk ik dat we eruit gaan komen. Sprak John van Doorn dreigend tegenover verslaggever Jeroen Schutijzer. Volgens de burgemeester van Breda, Peter van der Velde kost het bedrijven in zijn stad zo'n 6 miljoen euro omzet... als de koepelgevangenis echt dicht moet. De staatssecretaris geeft straks uitsluitsel. Maar eerst aan het boekhuis, bij de ANWB. Hoe is het op de weg, nou inmiddels? Naar 40 kilometer file, dus een rustige ochtendspits voor de woensdag... Twee opmerkelijke files. Een lange file aan de noordkant van Amsterdam op de ringweg A10. Dat staat tussen de Afrit Volendam en Watergasmeer 7 kilometer. En op de A67 Eindhoven richting Vendo staat tussen de Afrit Liesel en Helden voorlopig 4 kilometer. Nou, was het ook maar zo rustig op de thermometer? Tja, want u heeft het ongetwijfeld gewerkt, gemerkt. Vannacht was het niet echt koel. Cool, het is niet afgekoeld. En vandaag wordt het dan opnieuw weer warmer. Weerman, Marco Verhoef, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je al het idee hoe warm het wordt? Uh, 30 plus, ja. dat is een ruime schatting. Uh, we gingen er gisteren nog vanuit dat het wel eens 35 graden of misschien zelfs nog iets meer zou kunnen worden. Nou, dat scherpe kantje wil ik er dan nu uh, denk ik wel afhalen. Gaat het niet door? Nou, ik sluit de 35 in het oosten niet helemaal uit, maar de kans is wat minder groot geworden. En dat heeft vooral te maken met de bewolking die op dit moment overtrekt. Want die zorgt ervoor dat de opwarming niet meteen vanaf het begin volle vaart van start kan gaan. En dat het allemaal wat later op gang komt. En die bewolking zit vooral in het oosten, hoorden wij dat goed? Ja, eigenlijk zit hij inmiddels boven het hele land. Er is afgelopen nacht een onweerscomplex ontstaan op de grens van Frankrijk... En die trekt nu naar het noorden. Uh, de bewolking die daarbij ontstaan is, die is inmiddels zo groot dat die vrijwel heel Nederland bedekt. De buien, die komen we tegen in uh, Oost-Brabant en Limburg. Die trekken langzaam noord-noord-oostwaarts, zullen ook wat uitdoven. En aan dit complex zit ook een achterkant. Die bevindt zich op dit moment boven de Ardennen. Daar klaart het alweer op, gaat de zon alweer schijnen. En op het moment dat die opklaringen bij ons komen en bij ons de zon gaat schijnen, schiet ook die temperatuur omhoog. Oké. Okay. Nou, uh, Mayno Remmers, je hebt meegeluisterd. Uh, is ja, bij jou überhaupt ja. iets van een zon te zien? Of ook donkere wolken daar? Wij zitten hier met Martin zit ik vanmorgen al pootje te baden. Dan zit hij hier met een kekke zonnebril op. Niet waar? Ja, een zonnebrand. <tie> Valt enorm tegen. Ja, we zien op. alleen maar donderkopjes. Komt die Marco met een complex aanzetten, zeg. Op de vroege <tie> ochtend. <terwijl tie> met een achterkant. Willen... Ja. Met een achterkant ook nog. Moet ja. we daar nou mee? Wachten. <tie> ja, de technicus zit in een bus met airco... Maar uh, goed, nee, het, uh, het is, er is, we hebben nog geen zonnestraal gezien hier in Enschede. Het is echt alleen maar donderkopjes, dreigende luchten. En, uh, en, het, is, en het plakt enorm, dat wel. <laughs> nou, Marco, je wordt bedankt. Je hoort het. Ja, het graag gedaan. Ja, dat is jouw schuld natuurlijk. Maar toch nog even, laten we dan maar even naar gisteren kijken. Want die klap was wel erg groot, hoor. Het was gisteren wel erg warm en drukkend. Hoe kan dat, um, dat er opeens zoveel graden bij komt? Nou, dat is niet iets wat, wat heel uh, vaak voorkomt. Maar in, in uitzonderlijke situaties, als je een, een, een uitgerekt stuk aan zuidenwinden hebt... Uh, boven, ...boven Europa, dan kan warmte vanuit ja, soms wel Afrika ons bereiken. Maar ja, en dat is nu ook gebeurd. De warme lucht uh, vanuit het, uh, het uiterste zuiden van Europa is, is in rap tempo naar het noorden getrokken. En uh, dat hebben wij nu boven ons land. Overigens zit de meeste warmte boven Duitsland. Dat zullen we vandaag ook wel weer gaan zien. Uh, maar wij krijgen er dus een schampschot van mee. En ja, in, in gevallen uh, kan dat zo ineens uh, eventjes als een soort, uh, soort warme bel... Vanuit het zuiden naar het noorden trekken. Uh, daar zit beweging aan. Dat uh, de beweging, ja, de lucht is altijd in beweging. Dat betekent ook dat die warme bel wel weer uh, weer weg gaat trekken. In ieder geval de scherpe kantjes ervan. Ja, dus morgen weer wat koeler. Uh, ja, morgen wordt het wordt echt een beetje een broeierige dag, ben ik bang voor. Oh. Vandaag is, is het op een gegeven moment, als straks die zon gaat scheiden, is het gewoon echt heet. Mm -hmm. uh, morgen is die kans op zon wat minder groot. Dan heb je kans dat we een groot deel van de dag onder, de, onder bewolking zitten. En, en dan kan het, als het eventjes opklaart in het oosten, nog makkelijk weer meer dan 25 graden worden. In het westen is het een heel ander verhaal. Daar is het gewoon 20 graden met wind van zee. En dan heb je morgen uh, een groot deel van de dag kans op buien. En uh, dat betekent dan ook dat het, uh, ja, dat het echt plakkerig aanvoelt. Het, wat, uh, wat we net ook uiteindelijk gereden. Uh, daar is het op dit moment slechtste tussen aanhalingstekens 2, 23 graden. Maar ja, dat voelt gewoon heel vies, uh, vies aan op het moment dat de lucht erg vochtig is. Ja, dat is nu het geval en morgen op veel meer plaatsen in het land. Goed, uh, Marco, zegt dit al iets over uh, de zomer die we hopelijk nog voor de boeg hebben? Kun je daar al iets over zeggen? Uh, Nee, dit zegt daar niet zo heel veel over uh, wat de kortere termijn laat zien. En een kort, daar hebben we het maar even over de eerste, eerste week. Is dat de temperatuur terugvalt in het weekend tot rond of net iets onder de 20 graden. En ik heb niet het idee dat het daarna heel snel weer op gaat lopen. Zeker niet tot waarde die we nu hebben. En 30 plus is iets wat best wel vaker in Nederland voorkomt. Maar ook weer niet op zo'n uitgebreide schaal. Hmm. nou, um, voor het uh, echt wat rustiger uh, prettiger weer... moeten we dan naar, uh, naar, het, naar het buitenland, naar Zuid-Frankrijk weer? Of... Ja, als je echt, echt uh, dagelijks zon en 30 graden wil hebben, als dat, uh, dat jouw uh, jou ja, ideaalbeeld ja. is, ja, beetje dan wel, ja. Ja, <laughs> ga, door. ga ga vooral rond de Middellandse Zee zitten. Dat is, uh, dat is mm, ja, meestal wel uh, Alleen Ja, ja uh, vervelend. Daar zijn natuurlijk ook wel weer plekken waar het dan weer echt heel erg heet is. Hè? Ja. Uh, er schijnen mensen te zijn... Ik, uh, Begrijp dat niet helemaal, maar verschijnen mensen te zijn die dat lekker vinden, 40 graden of zo. Nou, dan moet je inderdaad uh, uh, je momenten afwachten in Griekenland, Turkije, dat soort landen. Misschien mm -hmm. ook wel in Spanje in het binnenland. Yeah. Ik ga naar de Pyreneeën, is ook niet best, hè, geloof ik, momenteel. Nee, daar zitten nu ook die, die buien. Want de grens met, met warme en koude lucht die loopt eigenlijk een beetje, beetje noord-zuid georiënteerd. Of zuid-noord, moet ik misschien wel zeggen. Met inmiddels in Spanje en Portugal al wat koeler weer. Nou, koeler daar is 20 tot 25 graden. Maar er vallen ook geregeld buien. En die vinden we ook in het westen van Frankrijk. Het oosten van Frankrijk heeft van nog wel wat warme weer. En de warmte zit verder inderdaad uh, in Midden- en Oost-Europa. Nou... Marco Verhoef, meldt zich af bij deze. Dankjewel, Marco. Graag gedaan. Lara, doei. Hoi. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, de thermometers sieren toch door de voorpagina's van de kranten vandaag. Het AD vraagt zich hardop hard af of dat hitterecord gebroken gaat worden. Nou, Ik denk het niet. Denk het niet. Nee. De hoogste temperatuur ooit in Nederland werd op 23 augustus 1944 namelijk gemeten bij Zutphen. Toen werd het 38,6 graden. Voor vandaag houden de meteorologen rekening met een temperatuur van 38 of zelfs 39 graden. Dat soort Duitschieters worden vooral in het oosten van het land verwacht. Maar u hoorde dus net van Marco Verhoef dat de scherpe randjes eraf gaan door de bewolking momenteel in Nederland. Dus dat gaan we niet halen. President Obama is in Berlijn vanmiddag, zal hij daar een toespraak houden en die wordt natuurlijk niet zo historisch als deze. I take pride in the woorden: Ik ben een een broodje worst. Dit bezoek van Obama vindt ook in andere sfeer plaats. Dat dat uh, tijdens een verkiezingscampagne in 2008, schrijven Duitse media. Bij de ARD uit de Duitse politici hun frustraties over het uh, internetspionageprogramma PRISM van de Amerikanen. Ze vinden dat Obama wel iets uit te leggen heeft. Ze heeft een eit geleistet om En dan moet en klaar zeggen: dat de Amerikaanse geheimdienst te Het eerste bezoek van Obama aan Berlijn als president hoort u later trouwens meer over in onze uitzending. RTV West bleek alvast vooruit naar de veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Later vandaag in Scheveningen. Traditiegetrouw gaat de opbrengst van de eerste haring naar een goed doel. En dat zal dit jaar kliniek clownsen zijn. De veiling moest twee weken worden uitgesteld, omdat door het slechte weer de haring nog niet vet genoeg was. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de veiling van het eerste vaartje niet op de geplande datum plaatsvindt, al dus RTV West. Na half negen praten we erover in het Radio 1 journaal met een van de vissers die de haring hebben gevangen. Ze we hem gelijk eens vragen naar een camera aan boord die hij misschien gaat krijgen. Met die camera's moet worden voorkomen dat vis illegaal wordt gedumpt. Het AD schrijft over de plannen van de staatssecretaris Dijksma. De dumpen van vis gebeurt als vissers een school vinden... die van betere kwaliteit is dan de vangst die eerder is gedaan. Op, overboord met de oude vangst. Naast het inzetten van camera's tegen deze praktijk... denkt Dijksma ook aan het laten meevragen van controleurs. En Dijksma werkt ook aan een lijst van zoogdieren... die niet als huisdieren gehouden mogen worden, meldt de Telegraaf. Op die lijst komen dan bijvoorbeeld chinchilla's voor... net als fretten, wasberen, vossen en de eland. Oei, die moeten ze dus uit je tuin, Marcel. Volgens de krant wordt oh, er al meer dan twintig jaar... He? Misschien ergens in een weiland. Twintig jaar gesteggeld over welke zoogdieren geschikt zijn... om in huis of in de achtertuin te houden. Op de lijst van verboden zoogdieren komen iets meer dan vijftig soorten in totaal. Michael Bogert schakelt een advocaat in tegen de bewering... dat hij via zijn broer een bloedtransfusie toegediend kreeg. Dat laat hij weten via Twitter. De bloedtransfusie is een anekdote uit het boek Bloedbroeders... geschreven door journalisten van NRC. De bloedtransfusie zou zijn toegediend voor de etappe van La Plagne... in de Tour van 2002. Een rit die Bogert op indrukwekkende wijze won.